Michel Koenen met het NOS-journaal. De Britse premier May is de controle kwijt en had al eerder moeten opstappen. Zo begon Labour-leider Corbyn het debat in het Lagerhuis... over zijn motie van wantrouwen tegen de regering van May. Die diende hij gisteravond in... direct nadat het brexitakkoord van de premier was weggestemd door het parlement. En Corbyn noemt het kabinet van May een zombie-regering... Na verwachting wordt vanavond rond 8 uur Nederlandse tijd gestemd... over de motie van wantrouwen tegen haar. Kort daarna wordt de uitslag verwacht. De ministers van Engelshoven en Slob van Onderwijs... maken zich zorgen over de oplopende lerarentekorten. Dat schrijven ze in een brief aan de Tweede Kamer. Vooral in het basisonderwijs is de situatie nijpend. De ministers voorzien daar over vijf jaar een tekort van 4200 voltijdbanen. En op de langere termijn groeit dat nog verder. Hudson's Bay gaat waarschijnlijk de winkels kleiner maken. Aanpassingen zijn nodig omdat het Canadese warenhuis verliefd blijft maken. Daarom is ook een nieuwe CEO aangesteld om de herpositionering in de Nederlandse markt te gaan leiden. De man was eerder actief bij het Duitse Galeria Kaufhof, dat ook van de Canadezen is. En een concert van de Franse rapper MHD vanavond in de AFAS Live in Amsterdam is afgeblazen. De rapper is gisterochtend in Frankrijk opgepakt. Hij wordt ervan verdacht dat hij betrokken was bij een steekincident in Parijs in juli vorig jaar. En daarbij kwam een man van 23 om het leven. En de rapper wordt gezien als een van de grondleggers van de Afro-rap. Een combinatie van Franse rap met Afrikaanse invloeden. De populaire rapper die kondigde in september aan dat hij stopt met het maken van muziek. Het concert van vanavond in Amsterdam was onderdeel van zijn afscheidstournee in Europa en de VS. Het weer in ochtend is bewolkt. Soms valt er wat lichte regen of motregen. Vanavond is het de graad of acht. Dan gaat het ook harder regenen en ook flink waaien. Morgen overdag periode met zon, afgewisseld met buien. Sommigen met hagel, natte sneeuw of onweer. Het wordt zo'n 5 graden morgen. Dit was het NOS Journaal.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 Wacht even, blijf leven. Ga naar prorail.nl slash veiligheid voorop en test je zintuigen. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. Met nu de herhaling van de Euro Breakdown. Ja, een tip. Uh, ik heb een tip. <laughs> ik heb een tip. Ik moet hem er even bijpakken. <laughs> Gewoon van een goudvis. Ik, het zeggen. ik dacht een guppy, maar... Een guppy, uh... ook helemaal goed. Dus, uh... ik weet, niet. weet je nog wel bij welk programma we zijn? Uh... De zaterdagavond. met de allergrootste Europese hit? What? Dit is de Euro Breakdown. Ja, even een reminder, weet je, je weet me nooit. Uh, uh... Ja, ik weet het weer. Ja, weet je het weer? Fire on fire. Fire on Fire, en hoe ben jij ja. deze plaat gekomen? Um, van de film uh, Waterschapsheuvel. De Horror Bunnies. De Horror Bunnies, <laughs> ja. Walking Dead, de Bunny-versie. Ja, <laughs> uh, de, uh, er is dus een nieuwe versie van uitgekomen van de Waterschapsheuvel. Ja. En die heb ik gekeken uit nieuwsgierigheid. En uh, dit nummer kwam voorbij en dacht ik van, nou, ik vind het eigenlijk best wel een uh, mooi nummer. En kun jij in één zin uit, uitleggen waar uh, Waterschapsheuvel over gaat voor de mensen die dit niet weten? Konijnen. <laughs> Oké, okay, dat kan in Met woord. Met hond, do, honds de Light. Yeah. <laughs> Sam Smith, fire on fire. Fire het gedaan. Je hebt het gedaan. I hebt het gedaan. Je hebt het gedaan. Je hebt het gedaan. Je Je hebt het gedaan. Je hebt I'd like to think it's how you lean on my shoulder And now I see myself with you I don't say a word But still you take my breath And still the things I know There you go Saving me from out of the cold desire. Together with winners. They say that we're out of control and some say we're sinners. But don't let them ruin our beautiful rhythms. Cause when you unfold me and tell me you love me and look in my eyes. You are perfection, my only direction. It's fire on fire. When we fight, we fight like lions. lions, but then we love and feel the truth. We lose our minds in a city of roses. We won't abide by any rules. I don't say you.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 Ja, only direction als je die muziek hoort dan moet wetenschap toch wel echt een verrekt goede film zijn of serie wat is het uh, het is een ja ik kan het niet ik weet het niet zo goed want elke aflevering duurt 50 minuten oké okay, dit dus is eigenlijk gewoon een serie ja Oké. Okay. Ja. Ja. <laughs> Een film is één, één ding, één geheel. Ja, één Een serie geheel. Heb, en, maar ik vind het best wel weer lang. Zeg maar, voor de vorm van hoe het in elkaar gezet is, vind ik hem best wel weer lang. Oké. Okay. Okay. Ja. Nou, ja, ja, ik ben benieuwd, als de muziek zo goed is, dan, uh, ja, dan, uh, dan hoop ik natuurlijk dat het die, uh, dat waterschapsheuvel uh, net zo goed is. En het heet Watership Down. Heet ja. Daar nou, dus, uh, ben ik achter gekomen. Dat nou, staat in mijn lijst. Hé, <laughs> hey, Patrick, jij hebt ook een tip, heb je klaarstaan yes, voor deze yes. week. Waar heb jij voor gekozen? Ik heb uh, voor Calvin Harris en uh, Regan Bowman met Giant heb ik uh, gekozen. En hij kan het ook in één keer uitspreken. Ja, goed hè, he, ik heb gehoeft het. Ja, goed, ik heb gehoeft het. GELACH I understood loneliness Before I knew what it was I saw the pills on your table For your unrequited love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 I'm going to shake all the way in the dirt under me, yeah. I'm going to shake, fold away in the dirt, yeah. I'm shake, fold away in the dirt, yeah. Gonna shake, fold in the dirt, yeah. I'm going to shake. Om mij is goed, dus, dus dat het niveau hier tegen echt gewoon nog, nog echt verder, ver onder het vriespunt. <laughs> <Ja. laughs> <laughs> Wat een onderwerp. La, la, laten we het heel even het onderwerp daar even bijpakken. We oh gaan God, even, ja, nee, het gaan we even <laughs> over hebben. 18 plus jongens. 18 plus, dus ja. voor de mensen die dat niet zijn... <laughs> even, even, even twee minuten. Vingers in de oren. We hadden het net over de uh, versie... dat mannen, als ze het heel lang niet hebben gedaan... hebben ze blauwe ballen. Of blue ball, zoals ze dat ook zo mooi noemen. Ja. Ja. En ja. toen zaten we te denken... hoe noemen we dat nou voor vrouwen? Ja. En toen had uh, Patrick had de eerste uitspraak... <laughs> een blauwe vlamoes. Ik ja. denk, nou ja, lekker. Weet je, top echt niveau dit programma. Maar niet heus. En uh, toen hadden ze het over uh, spinnen. spinnenrachen, Spinnenwebben. Dat, dat, dat vrouwen dat dan meestal zouden hebben. Ja, dat dat een week, he? En het spinnen ook lekker ragen. En toen, ja, toen zei Fanity, zei toen, zeg maar vanity. Zit er maar toch? <laughs> dat zei ze niet ze zei bij mij kriebelt het af en toe een beetje naar nou, de spin. lekker, beetje vocht uh, flamoes vocht in de uh... ja oké okay. ja. even naar wat anders, Dan gaan naar de laatste en de derde tip toe van, uh, van deze week en dat is mijn tip, uh, ik uh, zei tegen Vanity, zei ik al beginnen voor het programma begon uh, er is een plaat die uh, ze uh, tegenwoordig, waarvan ze niet meer de uh, he hele complete versie draaien oh, oké okay. okay. Ik laat jullie even uitrusten. Er is een plaat waarvan ze dus echt niet, meer, niet, niet de volledige versie daaien. En ik denk nu dat ik hem dus uh, gevonden heb. En dan heb ik het uh, over um, uh, The Way I Are. En dat is uh, van uh, Timberland, Carrie, uh, Carrie Hilson en uh, DOI. En uh, daar gaan we nu lekker naar luisteren. Dat is mijn tip van deze week. Wat een onvolwassen mens hier. Thank yeah. you. Yeah. Ja, nou, ik ben wel meer dan tevreden. Maar dan nog is het dus niet de originele versie. Nee, nee, want de originele versie mist nog één rapper. Ja, serieus. Mist nog één rapper. Maar ik vind hem, voor nu vind ik hem goed. Timbaland, Carrie Hilsen en DOE met The Way I Are. Hoorde je natuurlijk hier net bij de Euro Breakdown. Um, dus ja, er mist één rapper. En dat is misschien even een ideetje om eens even te gaan kijken wie die rapper is. Um, want ik had hem uh, eerder vandaag op het medium YouTube had ik hem, uh, gevonden. En dan gaan we even... Ik zal de clipper eens even bijpakken. Terwijl, uh, ja... Um, Patrick en Vanity natuurlijk echt heel volwassen bezig zijn. <lacht> echt gewoon bij een, bij een kwalitatief geweldig programma. Oh, okay. gewoon... Ja, ja, ja. Ja, ja weet, je, en weet je, als je het nou gewoon ook nog een keertje zou menen. Ik meen het. Even kijken, even kijken. Volgens mij zetten we hem even opnieuw. Even aan. Oh, nee, dat is hem niet. Uh... Impro Improvisatie. Ja, natuurlijk wel Yeah, my money ain't aloof like Phil and them, and it's really not quite Lawrence Anderson. Your body ain't Pamela Anderson. It's a struggle just to get you in the caravan, but listen, baby girl. Before I let you lose a pound, I buy bigger car, So listen, baby girl, I love you just the way you are, the way you are. En dat is dus de, het stukje origineel. Dus eigenlijk als je naar, het originele, naar de originele plaat gaat luisteren, dan moet je dus hebben Timberland, The Way I Are, met Carrie Hilson, DOE en Sebastian. En dat is dus de officiële track. En ik hoor hem nergens meer op de radio. Is het dan ik, te funstig of het, is het... Nee, het is niet vunzig. Hij zegt helemaal geen rare dingen. Maar uh, de twee rappers zijn er gewoon uitgeknipt. Er is gewoon een verkorte versie van gemaakt. En waardoor je dus eigenlijk gewoon een 40 seconden tot een minuut aan muziek gewoon mist. Zonde Ja, Ja, het is een goed stuk. Ja, tuurlijk. Het is lekker. Het is ook verfrissend. Want het is lekker om Carrie Hills te zien. Hem, move, a groove en lekker zingen. De way, are... laat hem maar zingen. Het is ook lekker als je, als je, als je een beetje afwisseling hebt. Want Timbaland komt er natuurlijk in het eerste stuk in voor, en daarna heb je natuurlijk in de laatste minuut heb jij nog eh, dan de mix tussen Carrie Hills en Dio en, en Sebastian. Dus dat, dat vind ik wel belangrijk. Maar in ieder geval, als je de originele versie wil beluisteren, nogmaals. Timbaland, The Way I Are, Carrie Hilson, d o Dus dat is DOE in het Nederlands. En Sebastian. Zo vind je hem ook op YouTube. Um, de andere tips waar we net naar hebben geluisterd waren Fire on Fire, Watership Down van Sam Smith. Tip van Vanity uh, met de uh, Terror Bunnies. En um, ja, Patrick die had Kelvin Harris met um, Giant. En dat is samen gedaan met Rank and Bone. Man. Dus dat waren de tips voor deze week. We gaan om half negen uh, gaan wij natuurlijk met de uh, MC Falafel gaan wij hier de tent afbreken. Dan uh, heb ik een categorie die dit keer uh, in t, uh, misschien in het voordeel van Vanity valt. Dat is misschien. Kijk, ik nog ooit is een kans. Nee, luister, maar jij bent er ook afgegaan in je eigen ronde mm -hmm. op oh, ja, Dat is ja. waar. Dus het, er kan nog van alles gebeuren. Ik bereid me voor. Ja. Dus maak je gewoon niet, niet zo heel erg veel zorgen. Het komt allemaal wel goed. Komt en wel goed, als je nou van uh, van van misschien krijg je uh, dan van van uh, dan wel een beloning. En het, uh, is misschien wel een uh, One, one, one kistje. One Karma. Later pitches. mazo. Lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker. Jongens, we zitten alweer uh, bijna op de klokken van half negen. We gaan uh, straks uh, natuurlijk om half negen uh, de uh, nummer uh, 20 tot en met 10 van de uur breakdown gaan onthullen. We hebben natuurlijk in het eerste uur nummer 40 tot en met 30 gedaan, de nummer 30 tot en met 20. En uh, we gaan uh, zo eens even de lijst verder afwerken. We gaan straks ook Je moet het maar weten spelen. En uh, dat wordt een uh, leuke categorie. Vanity rekent zichzelf, denk ik, stiekem al een klein beetje rijk. Maar oh, um, ik weet het al, ik kan het al raden. Nee, ja, mag dit, ik het raden? Dit, dit, dit, het wordt nog uitdagend. Ik heb mag ik, ik het raden? Ik heb de vragen gezien. Mag ik het onderwerp raden? Je mag raden. Is het categorie eten? <laughs> eten en drinken, ja. ja. Dus, uh, dus ja, maar luister, dat, dat zegt nog helemaal niks. Hè. Maak nee. jullie, reken jezelf niet de Kiel, rijk. De ja. In deze ronde, weet je... er kan nog van alles uh, gebeuren. Dus uh, ja... Weet je, dat, dat, dat is altijd... Je moet het maar weten, kan het echt alle kanten op gaan. En zeker als Quinten er niet is, dan is het zeker spannend. Want dan ja. weten we nog gewoon niet wie er wint. Maar, ja, anders uh, wel, ja. ja <laughs> anders kunnen we het bijna wel voorspellen. Ja. En uh, de, ik, ik hoorde net al wat gestommel hier. Uh, hier komt uh, dus uh, volgens mij de snelste huis, keuken en tuin studio MC. De man schuift nu aan tafel. Schuift, je weet, ik ben kapabel. Vertel echt geen fabel. Is nog zoeter dan de wafel. En gezonder dan verlaffel. En hey, jullie shit is zo verslaaf. Yeah. En ik ben live in de house vanavond. Yes. Yeah. Ja, Ja, je het over een rap rap. MC Vlaffel, kondig dan weer toch even lekker die Euro Breakdown aan. We gaan gelijk beginnen met de nummer, 30 van, sorry, nummer 20 van deze week. En dan kijken wij naar Rise, Jonas, Blue, Jack en Jack. Op plek 19 hebben we Grapevine van Chesto hebben bestaan. Staat al 9 weken in de lijst, maar zakt toch weer wat verder terug. Heeft eigenlijk op zijn hoogst op plek 9 gestaan in deze lijst. Uh, One Kiss Calvin Harris en Dua Lipa... staan op plek 18 deze week. Stond vorige week op plek 22. En op plek 17 hebben we Later Bitches... de Prins Karma... En op uh, plek 16 hebben we Last in Japan van Shawn Mendes en Z En Sushi van Merck en Cremant staat op plek 15 deze week. En hij heeft vorige week op plek 21 staan. Slaat, staat slechts drie weken in de lijst. Uh, Silk City en Dua Lipa met Electricity staat op plek 14 deze week. Stond hij vorige week ook dus dus redelijk rotsvast. En Like I Love You van Lost Frequencies and The Neighbors... Uh, vinden we op plek 13 ook. Vorige week was deze op plek 13 te vinden. Staat overigens ook al zes weken in de lijst. 5 van Don Diablo, Emile Sunday en Gucci Mane op plek 12. Stond vorige week op plek 16. dus er zijn toch weer vier plaatjes gestegen. En de Hanging Tree van Michael Bibi staat ook nog net als vorige week op plek 11. Heeft op zijn hoogst op plek 9 gestaan in deze lijst. Losing It van Fisher. Dat is dus de nummer 10 waar wij naar gaan luisteren. Daarna gaan wij Je Moet Het Maar Weten spelen. En eh, ik hoop dat de dame en de heer er klaar voor zijn. Losing It Fashion, de nummer 10 van de Eurobreakdown. Ik hoop dat jullie ervan genieten. Wij zeker. Tot straks. Naar Fischer Losing, Losing It gaan wij ons ook opmaken voor de beruchtste. het beruchtste vragenspel dat er in Nederland te vinden is. Ik ben er klaar voor. We gaan er tegenaan. Bam! Ik doe het gewoon. Ja, ik heb, zo ik, uh, durf, ik heb er ook zoveel verstand van. <laughs> ik ga even de. Um, uh, ja, hoe zeg je dat? Ik ga even de deelnemers aan jullie. Uh, ja, de voorstellen. Want. We hebben achter microfoon 2 de zwoele... Krullenbol, Vanity, Balmond zitten. Hi! Ja. <lacht> en achter microfoon 3 hebben we de gladgestreken kerel... de man die metselen kan, Patrick Geurt van Buringen. <lacht> Jullie zijn allebei de licht contenders. Jullie zijn in de race dit jaar natuurlijk weer voor de titel... Licht zwaar gewicht. We het ook Je bij Je moet dit, het maar weten, koning. Ja, gaan we het bijhouden? Nou ja, uh, Vanity uh, heeft vorige, uh, vorige week niet kunnen spelen. Eigenlijk uh, heeft niemand nog kunnen spelen dit jaar. Ik dus nee, begint... vond is echt heel erg jammer dat we de eerste keer niet konden spelen. Dat vond ik was ah? wel teleurstellend. Ja. Ja. Maar dat he maakt niet uit. Pech. Het maakt niet uit. We gaan uh, beginnen. Want ja. ik heb een uh, categorie uitgekozen, eten en drinken. Ja, ik heb verstand van drinken. Eten, niet echt. <lacht> en even voor de mensen die niet <lacht> weten hoe Je Moet Het Maar Weten werkt. Je Moet Het Maar Weten is een uh, vraagspel waarin alle soorten vragen voorbij kunnen komen. En ja, je moet het maar net weten. Um, we gaan beginnen met de eerste vraag. In totaal zijn er drie vragen per vraag, valt er een punt te verdienen. En ja, staan ze nou gelijk... Ja, dan moet er nog een bonusvraag komen na drie vragen, als dat het geval is. Maar laten we hopen dat het niet zover komt. We gaan aftrappen met de eerste vraag. Welk snoepgoed wordt in het Frans Barbe à Papa genoemd? Barbe à Papa? Barbe à Papa, je mag ook Barbe à Papa. Barbe à papa? Ik, ik ga gokken. Jij gokt? Ik gok Winegums. Uh, Patrick gokt Winegums. <laughs> vind ik wel slim eigenlijk van je. Ja. Vind ik vind wel een goede gok. Ja. Uh, jellybeans. Jij zegt jellybeans Oké. Okay. We gaan hem onthullen. Jullie hebben hem allebei fout. Ah. Want Wie zet dat er dichtbij? Geef jullie. Geef jullie, want het is een suikerspin. Huh? Oh ja, tuurlijk. Ja, ja. Nee, ja, ja. Oh, ja. ja ik, snap, ik snap inderdaad de link. Ja. Oké, okay. oké. Okay. Jongens, we gaan door naar de tweede dus vraag. Zulke vragen gaan het worden? Ah, ja, ja, dat zeg ik. Heb, ik heb expres gekozen voor vragen waarvan ik denk van nou weet je het. Die weet uh, gewoon niemand. Ja. <laughs> Dit is voor de snelle. Oh. Wat is het uh, hoofdbestandsdeel van mayonaise? Ja, Vanity was eerder. Eieren. Vanity zegt eieren. Ja. En wat zeg jij, Patrick? Oh, wat ga ik dan zeggen? Mm. Denk even na over de receptuur van mayonaise. Wat zit daar ja. nou allemaal in? Ja, olie. Olie. Jij zegt olie? olie? olie. Wauw. Ja, is olie, olie. Ja, dan is dat Maar ja, met nee. die twee krijg je al maar een ja, ei. waar heb je, heb je dat nodig? Met olie heb je meer voor nodig dan ei. Dus... Ja, dan heeft Patrick heeft het wel aangevuld. Ja? Het is olie. Het oh, is olie. Crack. Patrick pakt het eerste punt deze ronde. fanny je hebt Nog één vraag om het goed te maken? Ja. Oh shit, yes. Wow. Oh, maar <lacht> ik stel dat eerst voor en dan is het gewoon oh, uiteindelijk deceptie. <lacht> <lacht> ja, ik moet, ik moet, ah A. Daarom lachen, maar B. ook om de vraag. Oh um, <lacht> Oké, okay, hoe wordt een patatje met aan beide kanten een frikandel genoemd? Hé? Huh? Huh? Hoe wordt een patatje met aan beide kanten een frikandel genoemd? Hé? Huh? Oh, nee, hoe heet die ding ook weer? Goed. Nee, ik wist hem, maar schiet het zo Dat zeg ik ook altijd. Ik, uit. ik weet het. Ik weet het. Maar uiteindelijk ja, ja, komt er ik geen weet antwoord. Ja, weet Ze weten hem. Nee. Een nee. katamaran. Ja, ik, ik kan hem goed rekenen. Maar dat is dus een zeilboot. Een patatje waterfiets aan katamaran? Nee, ja, nee, ja. nee, nee. Nee, het is geen fiets. Het is, een, het is een waterfiets en een catamaran is heel wat anders. Ja. Ja, nee, ja, het is heel anders inderdaad. Ja, ik kan hem goed rijden. Nee, dat kan niet. Nee, dat kan niet. Een magere overwinning, Patrick. Ik vind hem heel groot. Dit <laughs> is de eerste keer dat we, je moet het maar weten speelt. En ik heb hem gewonnen. Hey. Boeia! Jij hebt de opening zonder van dit jaar heb jij op je naam Zo, so. Dit gaat wat worden dit jaar. Ja, een, een patatje met aan beide kanten een frikandel. Een patatje waterfiets. Hoezo nou een patatje waterfiets? Dat lijkt toch niet op een waterfiets? Ik heb er ook nog nooit gezien. Ik ook niet. Ja, maar een katamara zou ik ook ik, snappen. Ik zou eerder denken aan een katamara. Die ja. heeft zeg maar twee ...dingen aan de zijkant zitten. Ja, maar het kan niet goed gerekend worden, Vanity. Nee, het nee, is ja, best wel hij, jammer. Hij, hij kan helaas niet worden goed gerekend. Nee. Uh, uh, ja. Dat is Wat vonden jullie ervan? Wat vonden jullie ervan? teleurstellend. Uh, dit is, uh, <laughs> het is eten en drinken. De categorie ja. waar jij toch wel een aantal keer om gevraagd ja, hebt. Dus je bent gewoon afgegaan in je eigen ronde. Ja, net zoals Patrick. <laughs> ja. Die heeft dat, een week daarna gewonnen nou in de nou kinderronde. Gaan, dat, dat nog niet helemaal. Ja, je Als ik antwoorden nou niet wist. Nee, je wist het ook niet. Nou, ik moet zeggen dat Vanity wel... Hij uh... was niet goed. Uh, goed gespeeld, goed gespeeld. En waterfiets. Uh, ze zat er goed was, bij. Oh nee, de dat was ook niet goed. Hey, jongens, als jullie er lekker over naar over na Dat is uh, uh, gewoon slecht. We gaan lekker <laughs> luisteren naar uh, Robin Schultz en Erika Sarola... met uh, Speechless. Het beetje degene wat ik nu eigenlijk ben... Uh. <laughs> Speechless staat deze week natuurlijk nog steeds in de Euro Breakdown in de lijst. En uh, wij gaan gauw door, want ik heb nog een nieuwtje voor jullie. Um, en ook een beetje slecht nieuws eigenlijk voor de mensen die fans zijn van de Game en die uh, toevallig uh, in Canada uh, op bezoek gaan naar hem. De uh, Game uh, moet uh, zijn Canadese uh, Can optreden afzeggen vanwege het ontbreken van een visum. Uh, de Canadese rapper, uh, in ieder geval de Canadese fans van de Game, uh, kunnen hun uh, deel helaas niet zien optreden. De rapper zou voor het eerst in lange tijd weer een aantal shows geven in het land. Maar hem is de toegang tot het land ontzegd omdat hij een, een strafblad heeft. En uh, de game wiens echte naam uh, Jason Terrell Taylor is... ja, dat is een mond vol... ...kreeg niet het tijdelijke visum dat nodig is... ...om het land binnen te mogen. Uh, elk artiest met een strafblad heeft zo'n visum nodig. Maar de Canadese uh, hield... Uh, ...in ieder geval overheid... Hield, uh, ...die van de 39-jarige Amerikaan in, uh, in eigen bezit. En uh, de organisatie van de Wereldtour van Amerika baalt. Uh, en die zeggen ook... Uh, ...met uh, grote frustratie delen wij mede... ...dat uh, de game niet komt optreden. En dit is vanwege een besluit van de overheid. Niet omdat hij het zelf heeft afgezegd... Uh, ...zoals hier en daar uh, wordt gesuggereerd. Hij heeft heel veel zin uh, om zijn Canadese fans weer te zien... ...na een hele lange tijd. Uh, de rapper heeft uh, gedurende... zijn zijn loopbaan een aantal maal uh, ja, met juridische zaken van doen, te, uh, van doen gehad. Uh, zo kreeg hij natuurlijk ook een proeftijd van drie jaar toegewezen... nadat hij uh, dreigde een politieagent te vermoorden. Ja, en ook is hij uh, verwikkeld in een aanrandingszaak... waarbij er uh, ja, miljoenen dollars van uh, de beste man worden geëist. Uh, het is uh, alleen nog niet bekend of het besluit van Canada gevolgen heeft... voor de geplande tour die de game uh, in, de maart, uh, ja, in, in Europa gepland heeft... Dus ja, dat is wel pittig, dat is wel vervelend. Dan, uh, dan ben je artiest en dan uh, kom je gewoon het land niet binnen. Met je, je niet kan gedragen. niet alleen alleen rottig voor hem, maar ook voor al zijn fans. Nou, ik vind het <lacht> rottig voor zijn fans. kijk, ja. uh, weet je, dat, uh, Voor hem vind ik het ook wel vervelend, maar voor zijn fans vind ik het erger. Ja, die betaalt een kaartje, ja, alles gepland, hè, maar overal alles vooruit gekeken. Nou ja, die kaarten zullen absoluut niet goedkoop zijn. Nee. En dat geld wat terug moet. Nou, als hij daar vier, vijf optredens heeft, rekenen maar dat er een paar ton terug moet hoor. Minimaal. Ja. Ik ja. denk dat hij nog een, een, een concert wel gaat geven. Dat hij later nog gaat doen, iets gaat doen. Ik hoop het. Ik want, hoop want, het. want dan kan, krijg je een optie: van nou, dan houden we ja. het geld. En dan krijg je, heb jij voorrang op het kaartje wat we volgende concert. Klopt. Maar ik heb aan de ene kant heb ik zoiets van: weet je, tuurlijk kan de Canadese overheid, staat natuurlijk in zijn recht. Maar ik heb ook zoiets van. Ja, weet je, die man die heeft zoveel begeleiding bij zich daar. Weet je, dat, dat, ja, wauw. Nou, hoe stom maar zou je zijn? Maar is zijn aanvraag ook zo kort dag geweest? Of heeft hij zijn aanvraag wel gewoon ruim op tijd gedaan? Ik denk dat, dat, dat, dat, dat weet ik eigenlijk niet. Ik, ik zou bijna zeggen dat hij, dat, dat, dat gewoon ruim van tevoren door zijn management inderdaad geregeld moet zijn. Dat, dat, dat daar ga je wel vanuit. Maar je hebt... Um, programma op, op, op tv heb je, dat heet Border Patrol. En je hebt niet ja. alleen border, uh, border Patrol uh, Australië, maar je ziet er ook Canada. In Australië zijn ze natuurlijk al heel erg streng. Dat is oh, okay. echt niet normaal. Al dat, dat is... oh, heb je een zandkoeltje in je koffer zitten, je komt het land niet in. Nou, dat, dat, dat is wel, wel, wel een dingetje. Dat is inderdaad een, een kennis van, van mij, die heeft ooit eens een keer, die zou naar Australië toegaan. En die heeft toen, uh, die had toen iets ingevuld en dat zou gaan over de Tweede Wereldoorlog, of je daar aan gelieerd was. En hij had voor de grap het ja gezegd. Hè? En hij werd gewoon weer teruggestuurd. Zo heb je het vliegtuig op. Ja. Well. Even, even, even denken een grapje te maken. Ja, nee, dat kan je beter maar niet doen. Helemaal niet in dat soort landen. Nee, zeker niet. Ja. En ik, weet <laughs> dat, ik, ik, ik weet dat ze in Canada ook heel erg streng zijn. Dat, dat, dat zie je ook in, in, in dat programma. Dus ja, de, ja. Ja, dat, dat, ja. Maar ja, weet je, voor normale mensen geldt dit ook. Dus het, het, het, zal er, niet. het is niet alleen de sterren die, nee. daar, die daar pijn van hebben. Um, even door, want we hebben een uh, klein rubriekje we hier staan. Dat zijn de nummers die uh, vandaag uh, in ieder geval op uh, nummer 1 staan. En dat is uh, een uh, nummers die dus door de jaren heen precies vandaag... 12 januari of nummer 1 hebben gestaan. En uh, dan uh, trappen we af uh, met uh, Het is weer voorbij, die mooie zomer, van Gerard Cox. Uh, die heeft vijf weken op nummer één gestaan, dat was in 1974. En in 1980 hadden we I Have a Dream van ABBA, en die heeft één week op nummer één gestaan. En in 1985 toen hadden we Do They Know It's Christmas, Band Aid, uh, waar Freddie Mercury ook aan mee heeft gedaan. Twee weken dus op nummer één. En Ice Ice Baby <laughs> Vanilla Ice, uh, drie weken op nummer één in 1991. In 2002 hadden we Lopen op het water van Marco en Sita. En die heeft één week op nummer 1 gestaan. Apologize van Timberland en One Republic Hij heeft drie weken op nummer 1 gestaan. En op 2000, sorry, 2008 was dat van Apologize en Timberland en One Republic. En 2013. In 2013 had je Scream and Shout Will I Am Britney Spears. En die heeft twee weken op nummer 1 gestaan. En wel weer nummertjes, hè? Ja, het zijn zeker weer weer nummertjes. En dat gaat je toch wel aan het denken zetten, Wat zou er nou op nummer 1 staan? Ja, deze week. Deze week op nummer 1. Wat zou er nou op nummer 1 staan? Geen idee. We gaan er zo achter komen, We gaan weer zo achter komen, hè? Ja, maar jong. dat komt wel helemaal goed, hè? Ja, zeker weten. Nou, in het kader van dat het helemaal goed gaat komen, wij gaan nog even lekker even luisteren naar een plaatje. En ik denk dat we er zomaar eens even langzamerhand richting de onthulling gaan van de nummer 1 van deze week van de Eurobreakdown. De plaat die ik voor jullie klaar heb staan is Sam Smith, Calvin Harris, Promises. Are you drunker now? Now to judge what I'm doing. Are you high enough? To excuse that I'm ruined. Cause I'm ruined. Is it late enough? For you to come and stay over.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 Sam Smith, Calvin Harris. Promises, ja lekker, lekker, lekker. Hey jongens, wij gaan uh, naar de, de ontknoping toe van deze week. Uh, dan gaan wij bekendmaken wie er dus op nummer 1 staat. En uh, ik hoop dat jullie er net zoals ik gewoon klaar voor zijn. Yes. Deze week, we zijn aan het einde gekomen van het programma. En ook het einde van de lijst. Maar we gaan eerst eens even beginnen met het onthullen van de top 10 van deze week. Op nummer 10 hebben we Losing It van Fischer staan... Stond vorige week nog op plek 12. Heeft op zijn hoogst op plek 5 gestaan in de lijst. Staat al 24 weken in deze lijst. Op plek 9 hebben we Breed. Camel Fat, Christoph en Jam Cook. Stond vorige week nog op plek 6. Heeft de uh, hoogste positie van plek 4 gehad in deze lijst. En Loud Luxury en Brando met Body stond vorige week op 8. Houdt plek 8 ook vast. Heeft op zijn hoogst op plek 4 gestaan ook. Nogmaals, Roman Shots, Erika Cirola, Speechless. Vind je op plek 7. En die stond vorige. Vorige week nog op plek 10. Dus toch weer drie plaatjes gestegen. En ja, heeft ook op zijn hoogst op de zevende plek gestaan in deze lijst. Nobody Else well staat op plek 6 deze week. Is weer een plaats gestegen. Want vond vorige week op plek 7. En heeft ook de hoogste plaats voor zichzelf nu behaald. Plek 6. Happy Now van Kaigo, heb je op plek 5 deze week staan. Stond vorige week op plek 4. Is een plaatsje gezakt. Plek 4 was zijn hoogste positie. And Let You Love Me, Rita Ora... Stond vorige week op 5. Staat nu op 4. Is ook tegelijkertijd de, de hoogste positie tot nu toe. Staat 15 weken in de lijst. Mag wel even gezegd worden. Kelvin Harris en Sam Smith Promises staat op 3 deze week. Stond hij vorige week ook. Staat al 20 weken in de lijst. En heeft ook al een keer op nummer 1 mogen staan. En in my mind, Dainoro en Gigi Agostino heeft vorige week op 2 gestaan. Staat hij dus nu ook rotsvast. Kunnen we niet anders zeggen. Heeft ook al een keer op 1 gestaan. Heeft... 26 weken in deze lijst al mogen vertoeven. Waarschijnlijk volgende week zeker nog een keer horen. Ja, en een plaat waarvan we afscheid denk ik gaan nemen. Ik hoop het niet. Dat is uh, Jackie Chan. Misschien dat we hem volgende week nog horen. Maar ja, daar kunnen we nu nog even niks over zeggen. Op uh, plek 1 hebben we dan ja, de gedoodverfde winnaar hebben we dan staan. Die zeker al, uh, nou, wat, wat zullen we zeggen? Al 5 weken op 1 staat als het niet meer is. Het staat overigens ook al 20 weken in deze lijst.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 I wanna raise your spirits I want to see you smile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 Marshmallow en Bastille Happier. Weken op nummer 1. Die plaat is gewoon niet van zijn stroom te stoten. Nee. nee hij is heerlijk. Nee. Oh, <laughs> maar, jongens. Maar, hey, hij, heeft iemand mij al gefeliciteerd? Of met, niet? Met wat? Met wat? Wat is er toch me bolleren. Maar hij wil dat we even zo'n kont likken over het feit oh, oh, dat hij, je kontlikken. moet het maar weten, heeft gewonnen. Ja. Gefeliciteerd Patrick. Dank je, nou. wat een enthousiasme. Patrick, wat <laughs> gefeliciteerd met je magere overwinning. Nee, het is niet mager. Ik heb de eerste aflevering van je moet het maar weten hij, van een jaar gewonnen. Hij, hij, hij, hij loopt ook gelijk vast. Hij loopt ook gelijk vast. Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. <middels> <middels> dus ik begin gelijk te, te, te, te, te stotteren. Misschien moet je een beetje van die olie, weet je, een beetje... <middels> <middels> ja. Oh, oh. Dus. Maar uh, dank jullie wel voor jullie felicitaties. Je nee, spontaan. Jij hebt, jij hebt de eerste ronde van dit jaar heb je sowieso... Uh, ja. op je buik, uh, op je buik uh, in ieder geval... Uh, Waarschijnlijk de ook de laatste. De laatste. Ja. Als Quinten weer terug is, dan vrees ik het ergste voor. Ja, dan. ik ben er bang voor. Nou, de laatste twee ah. keren heb ik wel verkwint. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM.